Shalom. Dank u allemaal dat uh, dat ik u mag uh, mag dienen vandaag. Ik ben uh, rabijn Sephora Jozef, Ik ben een messiaanse rabbijn. Ik heb uh, vorig jaar in 2013 tijdens Sukkot, het loofhuttefeest, heb ik mijn shmiya ontvangen, de rabbijnse bevoegdheid, en daarmee ben ik uh, messiaanse rabbijn geworden uh, van Nederland. Durf ik uh, stellig te zeggen. En ja, ik ben er om, uh, om de Messiaans-Joodse gemeenschap, de collectieve Messiaans-Joodse gemeenschappen van dienst te zijn op, op allerlei uh, gebied. En vandaag mag ik u dienen in een woord over het mikwe. Er zijn verschillende gedachten over. En um, het mikwe is een heel actief Joods-Bijbels principe. En... Een heel breed principe, een principe wat niet geïsoleerd moet worden. En we zien dus dat uh, vanuit het christendom het idee of het concept van de doop... eigenlijk maar één geïsoleerd op zichzelf staand verbastering is van de complete mikwe principe. En uh, u heeft waarschijnlijk allemaal wel van de doop gehoord, dat is eigenlijk maar één aspect uit dat hele brede concept. Uh, Messiaans Jodendom, we zitten hier in een Messiaans-Joodse gemeenschap, uh, is het houden aan het verbond met Joshua, die ons de kracht geeft om het verbond te houden. En we willen ons allemaal scharen achter Joshua, we willen in zijn voet voetstappen treden. En het verbond is heel pragmatisch, is heel actief, is iets van doen. En, want het verbond, het brief, zit vol van, van toespelingen om actief te zijn, om een actieve houding te hebben. Dat wordt ook in de Bijbel aangegeven. Zowel in, in de Joodse Bijbel, hè, de Tanach, de, de, de, de, de Torah, de geschriften, de profeten, maar ook in de Brit-Gaddachia. Dat geloven zonder iets te doen eigenlijk dood is. En hoe vaak horen we eigenlijk het andersom, het omgekeerde. Van nee maar, je hoeft helemaal niets te doen. Er zijn teksten waarin het een beetje vaag lijkt, wat, wat zichzelf tegen lijkt te spreken, maar dat is helemaal niet zo. Maar laten we lezen in Jacobus, oftewel Jacobus 2, vers 17 tot en met 20. En ik heb hier het boekvertaling, daarin staat, uh, het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. Het moet ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Dan is het dood, dan is het zinloos. Iemand zou kunnen zeggen, och, het hangt er maar van af hoe je het bekijkt. De een legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden. Wel als dat zo is, hoe kunt u mij dan uw geloof laten zien? Als dat niet uit de daden blijkt. Ik zal u mijn geloof laten zien uit wat ik doe. Durven sommigen van u nog te beweren dat geloven alleen genoeg is? Gelooft u dat er maar één God is? daarna ik gat? Stoer, hartstikke goed. Maar de onreine geesten, die geloven dat ook. De, de, de tegenstanders, die geloven dat ook. En zij sidderen. Wanneer zult u eens leren dat geloven alleen geen zin heeft als u niet tegelijk ook doet wat God van u vraagt, het verbond houdt? Geloven dat niet met daden samengaat is geen echt geloof. En dit is een rode draad door de hele Bijbel. Nou, het mikwe is zo'n praktische uitvoering van het geloof. Mikwe, het woord, betekent samenbrengen, bijeenbrengen. Het betekent ook collectie. En mikwe is een Hebreeuws woord wat afstamt van het woordje kava. Kava schrijf je met de kof, de waf en de he. Ik zie sommigen al in jullie hoofd het alfabet. Kava, en het woord kava betekent verzamelen en samenbinden. Maar kava kan ook hoop betekenen, afwachten, een afwachtende houding hebben. Laten we beginnen bij het begin. Want alle principes van God beginnen bij... Brezit, het begin. Ik lees vanuit de Doraita, Torah Shibigtaf. Dan zeg ik meteen allerlei Hebreeuwse woordjes. Doraita is eigenlijk een Aramees woord: Doraita. Dat betekent van de Torah. Torah Shibigtaf is de geschreven Torah. Wij nee, als messiaanse mensen geloven dat de geschreven Torah, zoals we die allemaal kunnen lezen, veel meer gewicht heeft dan de mondelingen Torah, de mondelingen leer, de mondelingen wet. Dus wij trekken ons op aan de Torah, Shibigtaf. Uh, even een zijn sport, de Doraita, als je in Joodse kringen Doraita hoort, wat van de Torah betekent, dan verstaan de andere Joden zowel de mondelingen als de schriftelijke wet. Daarom dat ik erbij zeg, Toraita, Torah, Shibigtaf. Ik lees uit de Torah, van de Torah, uit de geschreven Torah, Berechit 1, vers 1. Daar, daar begint het verhaal, daar, daar begint het allemaal. Daar begint ons wezen, daar begint het ontstaan van, uh, van onze aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het Hebreeuws met Sefardische kantilatie, klinkt het zo. Brejit bara... Elohim, et ha-shamahim, we et ha-aret. Laten we lezen in vers 9. En God zei dat de wateren onder de hemel in één plaats samengebracht wordt. En dat het droge zichtbaar wordt. En het gebeurde. In het Hebreels, gelaaiend, Wajomer elohim, jinkam woehoe hamahim, mitachad hashamaim. El makom egad, veterra ee, hajabasha, waai hi Vers 10. En God noemde het droge aarde. En het samenbrengen van de wateren, en dit is een woordcombinatie die we moeten onthouden, noemde hij zeeën. Daar zit het woordje bikwe in. En God zag dat het goed was. Nogmaals vers 10 van hoofdstuk 1 van Bresit. En God noemde droge aarde en het samenbrengen, het bijeenbrengen, collectie van de wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. Wajikra Elohim, labashaha eret. Om mikwe mahim, kara yamahim va'ira elohim ki En God zag dat het goed was. kitov tov. Mikwe mahim. Die term komt dus voor in Bresit 1, vers 10. Mikwe, het bijeenbrengen van de wateren. In Bresit lezen we dus het hele scheppingsverhaal. En ik vertel even deze inleiding, zodat u de context goed begrijpt. Want hè, dat is iets dat, dat is mijn stijl. Ik wil graag dat mensen dat goed begrijpen. Dus ik begin altijd bij het begin. Je moet de dingen niet als geïsoleerd losstaande principes leren of begrijpen, maar als één geheel. De Bijbel is één geheel. Dus God spreekt als één geheel. In Bereeshit lezen we dat Hashem, Adonai Eloheinu, onze God, de aarde schept. Met het scheppen gebruikt hij het Hebreeuwse alfabet. Ja, dat staat er niet geschreven, dat is traditie, dat is overlevering. Wij geloven dat God de Hebreeuwse taal eerst uh, tot aan zijn riep en dat hij met de Hebreeuwse letters uh, ging scheppen. Maar wat we kunnen lezen in de tekst is dat er een, een, een scheiding is. Hij maakt meteen scheiding. Je ziet ook dualisme en hij, hij vestigt orde. Hij vestigt een bepaalde orde, een bepaalde structuur. Hij vestigt ook uh, zeg maar het principe van natuur... ...wetmatigheden en metafysische wetmatigheden, bovennatuurlijke wetmatigheden. Want de Bijbel is zowel een natuurlijk boek, maar ook een geestelijk boek, bovennatuurlijk boek, metafysisch. En, en dat alles is één, want we zijn geen ziel en lichaam, we zijn ook bovennatuurlijke wezens. Dus we lezen God schiep, het licht en de duisternis, dag en nacht. Uh, op een gegeven moment lees je wateren boven en wateren beneden. Uh, land en de zee, hè. verschillende mogelijkheden schept hij de dieren. Je hebt dieren op land, dieren in de zee, dieren in de lucht, vogels in het luchtruim. Op een gegeven moment de zesde dag, dat was gisteren, toen schiep hij ons. <lacht> we zijn er nog maar een dag. Toen schiep hij Adam. En, en, en in Adam uh, schiep hij dus ook bepaalde principes. Hè. We, we maken deel uit uh, uh, van lichaam, geest en ziel. Maar met Adam is iets bijzonders aan de hand. Want God is natuurlijk de God van iedereen, God overal, maar God is in onze wereld, op aarde is hij onzichtbaar. Dus eh, ik wil nu een gedachte meegeven dat tijdens het maken van de structuren hij ook tegelijkertijd deze structuur heeft gemaakt. Want God heeft later ook gezegd, ik geef je de aarde om over te heersen, om over te regeren. Hè? En zorg goed voor de dieren en, en de planten, En dit, dit, dit is jouw koninkrijk. Dus kan het zijn dat hè, de God, Hakodes de God is in de metafysische realiteit... Ook in onze realiteit hoor. Maar als het ware, hij heerst in de metafysische bovennatuurlijke realiteit. In de geestelijke onzichtbare wereld. En dat wij, Adam, daar kom ik zo meteen nog even op, op terug. Bedoeld zijn om God met de kleine letter g in de fysieke realiteit te zijn. Want er staat geschreven dat wij, Adam, zijn gemaakt naar het beeld van God. In het Hebraeul staat er betsellem. Elohim. Tselem betekent beeld. De Be tselem Elohim, in het beeld of naar het beeld zeggen we, van God zijn wij gemaakt. En Hij nam van de Adama, dat betekent grond, nam hij materie en daar maakte hij Adam van. We zijn allemaal Adam. En natuurlijk de vrouw is uit de man gekomen, dat dat dat, dat, dat dat dat printen we ze heel goed in als vrouwen. <laughs> we zijn een rip uit jullie lijf. Maar als het allemaal, ja precies, alle mannen kunnen daar amen op zeggen. Maar allemaal zijn we Adam. We zijn uit de grond gekomen, Adam, Adama. En we zijn bedoeld om Betselem Elohim te zijn. Dat is onze bestemming. Zo heeft Hij ons gemaakt. In het beeld van God. Betselem Elohim. En dan gooi ik er nog een frase in. Want het was de bedoeling dat wij Edame le Elion zouden zijn. Edame is een Hebreeuws woord wat weer afstamt van het woordje Adama. Dat betekent grond waar wij, Adam, van gemaakt zijn. Edame, le Elion. Elion is een van de vele titels van God. Wij zijn bedoeld om edame, le Elion te zijn. Te zijn zoals God. En dat klopt ook, want dat kunnen we ook. Zien. We zijn gemaakt naar zijn beeld. Betzelem Elohim. Ik herhaal bewust een aantal zaken, omdat niet iedereen het Hebraeus machtig is. Wij zijn Adam. Betzelem Elohim. Mens. Gemaakt in het beeld van God. Van de grond genomen. Adama. We zijn bedoeld om te zijn als God. Adam. dame le elion. Toen werden we in de tuin geplaatst. Maar in de mooie tuin, Gan Eden, de tuin van Eden. En ook daar zie je een, de structuur van God en ook een vorm van dualisme. Want Betog Hagan, in het midden van de tuin, betoch met CH, Betog Hagan, in het midden van de tuin plantte God twee bomen. De boom des levens, de boom van het leven, het schijn, trouwens de Torah noemen wij ook het schijn. De boom des levens, het schaim, en de boom van de kennis van goed en kwaad, de Ed Ha Daat. En hij zei: je mag van alle bomen eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Nou, dit is een hele studie op zich. Waarom doet hij dat in het midden? Hè, zo kunt u het zien, het midden, het centrum van ons bestaan, het centrum van ons leven, het leven samen met God. Daar geeft hij al keuzes aan van dat wel en dat niet. Hoe was Adam toen? Hoe waren we vroeger? Toen we nog in die tuin waren. Toen we nog niet van die ets Haddaat, De boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten. Dat, dat, ja, dat is te lang geleden. Dat herinneren we ons niet meer. hè? Nee. nee dat, dat, dat, dat is way back when. Om het in goed Nederlands te zeggen. Uh, maar dit, dit is interessant om te onthouden. Want wij, Adam, aten op een gegeven moment van de ets Haddaat, De boom van de kennis van goed en kwaad. En daar, daar begint een een nieuwe scheiding te ontstaan. Een scheiding waarvan in ieder geval de christelijke traditie zegt... dat was niet de bedoeling... maar waar in joodse kringen iets anders over gedacht wordt... ja, misschien was het wel de bedoeling om te eten van de kennis van goed en kwaad. Want God heeft ons een vrije wil gegeven. En wie zegt niet dat het foutje niet teruggedraaid had kunnen worden? Nou, even. is een hele studie. <lacht> maar God heeft ons een vrije wil gegeven. Wij kozen voor die kennis... Wat betekende, en dat is natuurlijk wel een zichtbare uh, negatieve ontwikkeling, dat er ook dualisme in ons kwam. Wij kregen de kennis van goed en kwaad, maar daarmee kwam ook een stukje verval. We werden eruit dat, dat kunnen we allemaal lezen, dat is, dat is waar. Dus Er zijn heel veel gedachten rondom wat we nou wel of niet hadden moeten doen en, maar goed, we zijn gemaakt met een vrije wil en dit hebben we gekozen. Wat wel betekent dat we iets kwijt zijn geraakt. Iets waarvan wij als messiaanse mensen geloven van ja, maar die Yeshua heeft dat aan ons teruggegeven. En wat is dat iets? Hoe waren we? Hoe waren wij als Adam en Eva in, in, in de tuin van Ede? We waren volmaakt, we waren compleet perfecte. In het beeld van God. Een compleet perfecte. We waren als God. We waren heel dicht. Met onze geest, en lichaam. Bij Hakodes Baruch Verbonden aan de bron van leven. Adonai Eloheinu. We waren volmaakt. We waren uh, uh, ook onschuldig. Er was een bepaalde onschuld in ons. Hè? Wat je soms zegt, kinderlijke onschuld, hè? een positieve vorm van onschuld. Want we kenden nog niet het verschil tussen goed en kwaad. We waren, we waren heilig. We, toen we nog in de tuin van Ede waren, hadden we de hoogste staat van heiligheid en reinheid. Maar toen aten we van die et hada'at, de boom van de kennis en goed en kwaad. En dualisme kwam in ons... En dat betekent dat wij dus met onze vrije wil daarvoor gekozen hebben. Daarmee gaven we onszelf als het ware de ballast. Om vervolgens voor de hele rest van ons bestaan de keuze te maken tussen goed en kwaad. Het verval begon plaats te vinden, we werden eruit gezet. En God zegt van ja, nu ga je ploegen, nu ga je werken voor je, voor je, voor je kostje. Verval. En sinds die, sinds die tijd zijn we altijd... ...op reis om weer terug te keren naar die Adam staat van de Gan van Eden, van, van, van Gan Eden. De Adam, de mens zoals we toen waren. We, we, we hebben het gevoel dat we nog iets missen. Nee? Over heiligheid en reinheid kom ik zo meteen nog te spreken, want het heeft alles te maken met de mikwe. Dus toen we eruit gezet werden, kwam er verval plaats. We moesten kiezen tussen heilig en onheilig, rein en onrein. En we zijn nog altijd aan het leren... Rein is het Hebreeuwse woordje tahara en onrein is het Hebreeuwse woordje toema. Rein, tahara, onrein, toema. Dus wat heeft het met het mikwe te maken? Alles. En het is bijzonder hein, dat in de Bijbel staat geschreven dat uh, in het begin zwierf God over de wateren. Voordat hij begon te scheppen was de aarde blijkbaar in water gehuld. Nou, waarom zag ik dat nou? Omdat, we gaan zo meteen wat teksten lezen. Omdat de mikwe, de mikwe is een verzameling van wateren. De mikwe in Joodse kringen voor ons betekent dat een, een, een nieuwe geboorte, opnieuw geboren zijn. Het is een plaats van geboorte. Nou, nu weet u meteen waar christendom hun term wedergeboren vandaan uh, gehaald heeft, hè. Ja, dat hebben ze heel goed onthouden, maar ze hebben het op iets andere manier <laughs> hebben ze het verwerkt. Maar goed, dat geeft niet. Dit is iets wat, wat, wat hun in ieder geval hebben opgepikt. Dat het, de mikwe, het water en vooral het onderdompelen, daar komen we zo meteen nog op terug, dat het een vorm is van opnieuw geboren zijn, een nieuwe geboorte, geestelijk gezien. En als je zo in Berezit leest, laten we dat meteen gaan doen, Berezit, Genesis 1, vers 6, en God zeide... Daar zijn uitspansel in het midden van de wateren en dat moet een scheiding maken tussen wateren en wateren. Dus in het begin was alles water. De aarde was als het ware al in een mikwe gehuld. En toen zei God er zijn licht. Toen begon God te scheppen. Dus de aarde, voordat God begon te scheppen, was in een mikwe gehuld en als het ware werd de aarde opnieuw geboren in de schepping die God op een gegeven moment zou gaan vervolgen. Mooi hè? Dat lezen we ook in de Brit Gadashah, Want mensen vragen me wel van ja, maar ben je wel Messiaans? Ja, natuurlijk ben ik Messiaans. Ik hou ze wel van wat de Joodse Bijbel genoemd wordt als de Brit Gadashah, Want de Brit Gadashah het. Nieuwe verbond of het Nieuwe Testament is eigenlijk een samenraapsel van Joodse brieven geschreven door Joden. Vanuit de Joodse Hebraïose denkrichting, vanuit de Joodse tradities. Dus ik herken me er compleet in. En natuurlijk, ik, ik heb Yeshua aangenomen. Dus ik omhels de Brit Gadesha. In twee keva. In Keva is Petrus, de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3 vers 5. Daarin staat onder andere, de aarde was uit het water ontstaan. En werd door het water omringd. En dat kunnen we natuurlijk in Bresit lezen. Dus dit idee dat het water een symbool is van een nieuw begin, een opnieuw geboorte. God begon te scheppen en de aarde werd opnieuw geboren... En hij, zoals ik net al uitlegde, hij stelde structuur in, orde in, scheiding, dualisme tussen mogendheden, de mens en dieren, landdieren, uh, uh, de, de, de sterren, al die structuren, die heeft hij vastgesteld. Ook natuurwetten en geestelijke wetten heeft hij ingesteld. Als we ook denken aan de ark van Noach, dan denken we ook aan water, hè? Dan ook met water te maken. En ik geef bewust deze voorbeelden, want ze hebben allemaal een rode draad in hun. Waarom zond God de Maboel? Maboel is het Hebreeuwse woord voor zondvloed. Maboel. God zag dat de mensheid, wij, op een gegeven moment zo verloederd waren: hè? vanaf de tuin begon het verval, en het verval begon steeds meer te worden. En, en, en men kon of wij allemaal konden blijkbaar niet meer uh, uh, het onderscheid maken tussen het een en het ander. En überhaupt niet onderscheiden tussen goed en kwaad. Uh, vaak kiezen mensen ook bewust voor het kwaad natuurlijk. Hè? Je had in die tijd al verschillende naties, verschillende bevolkingsgroepen. Uh, mensen kiezen zelf ook om het een te doen en het ander te doen. In ieder geval was er enorm veel verval. En God zag dat eigenlijk alleen Noach en zijn familie rechtvaardig waren voor hem. Daar gaan we zo meteen ook nog op in. Rechtvaardig, wat betekent dat? Hè? Dat is een woord wat zo vaak geroepen wordt, maar wat zegt de Bijbel? Nou, wat is nou rechtvaardigheid? Wie is nou echt rechtvaardig? Nou, in de tijd van Noach was blijkbaar alleen Noach en zijn familie rechtvaardig. Dus God zei, ik moet opnieuw beginnen. Hoort u het? Opnieuw beginnen. Er is onreinheid en dat, dat, dat moet verwijderd worden. Ik moet opnieuw beginnen. De aarde moet weer rein worden heilig worden. Dus we gingen met z'n allen in die ark met een heleboel dieren en God zond Maim Rabim. Maim is water, Rabim is een veelvoud. Een veelvoud van wateren. Of vele wateren, zeggen sommige Bijbelvertalingen. Maim Rabim. En daar staat ook geschreven: God zette vrij zowel de wateren beneden als de water boven. Dus Technisch gezien had je weer hetzelfde idee als helemaal in het begin, voordat God begon te scheppen. Ziet u, Ziet u het verband? Mooi hè? Dat is echt... Maar dus weer hetzelfde principe. Maar in dit, in dit verhaal van Noach is in ieder geval één gezin bewaard gebleven. En toen het water eenmaal enigszins geëpt was, toen begonnen de mensen opnieuw. Toen begonnen we opnieuw. En alle volkeren zijn uit Noach en zijn, zijn, zijn kinderen ontstaan en hebben zich ontwikkeld. Een nieuw begin, dat begint met water. Al dan niet als oordeel of als simpelweg, omdat je een bepaalde een nieuw niveau van heiligheid en reinheid nodig hebt als zegen. Als we ook denken aan de uittocht van Egypte. En dan kom ik weer met een Hebreeuws woord: Jetsiat Mitzrayim. De uittocht van Egypte. Mitzrayim is het Hebreeuwse woord voor Egypte. Jetsiat, uittocht. De Exodus zeggen we natuurlijk. Dat kunnen we ook zeggen: Jetsiat Mitzrayim. We trokken met z'n allen uh, als Joods volk uit Egypte. Uit het land van gebondenheid. Mitzrayim betekent gebondenheid, gelimiteerdheid. En God wilde ons vrij hebben. Hij heeft ons apart gezet om een vrij volk te zijn en om vrijheid te proclameren uh, onder de naties. Dus he, het was altijd de bedoeling dat we vrij zouden zijn. Maar als je denkt aan de Jutzi Mitzraim, de uitocht van Egypte, dan kunt u zich waarschijnlijk nog herinneren dat u voor de zee stond. We stonden met z'n allen voor de Rietzee, Jam Soef, zeggen we. Sommige vertalingen zeggen ze Rode Zee. Dat is niet helemaal correct. Het was daar wel in de buurt. Maar niet echt de Rode Zee. Jam Soef, de Rietzee. Weet u dat nog? Daar stonden we met z'n allen. En toen gingen we weer kwetsen. Toen gingen we weer klagen. Van Mozes, Mozes, wat nu? En We gaan er aan. We hadden net zo goed daar kunnen blijven. Nee, God heeft gezegd. Jullie zijn mijn volk en jullie zijn vrij. En hij spleette de zee. En we liepen. Op droog land naar de overkant. Nou, ja, dat is niet helemaal hetzelfde als in het water zijn, maar toch, we liepen door het water eigenlijk. Dat was een hele bijzondere bovennatuurlijke gebeurtenis. Nee? Dat wordt in onze kringen ook gezien als een soort van mikwe-ervaring, als een onderdompeling. Want toen we aan de andere kant kwamen, waren we echt vrij. Want de vijand werd verslagen. Daar jubelen we niet over, daar breken we geen champagnefles voor open. Hè? Want de dood van mensen, uh, dat is geen feestje. God heeft iedereen gemaakt, ook de mensen die lelijk doen tegen ons. Dus met Pesach vieren we niet dat de vijand is verslagen, maar dat we vrij zijn geworden. En aan de andere kant is het Joodse volk als nazi, als nazi geboren. En daarvoor waren we ook al het volk van Israël, hè? het volk van Jacob, Israël, eh, Abraham, Isaac en Jacob. Maar toen we pas aan de andere kant waren, werd er gesproken van, ook vanuit de Joodse traditie. En toen zijn we echt begonnen om een volk, om een natie te zijn. Hè? En dan hoort je weer het nieuw begin, een nieuwe geboorte. Een nieuw begin, het begint iets nieuws, toen werden we een nieuwe natie. En waarom is het zo belangrijk? Nee, u heeft al wat termen gehoord, heiligheid, reinheid. En wat doet het er nou toe? Nou, heel veel, omdat God dat heeft gezegd. Dus we gaan wat teksten lezen. Uh, in het Hebreeuws hebben we verschillende verbasteringen van het woordje kodesh. Kodesh is heiliging. Of heilig, moet ik zeggen. Kodesh is heilig. En het woordje kudusha is een van de woorden die heiliging betekent. En heiliging is datgene wat we eigenlijk sinds dat we uit de tuin van Ede, de kan Ede gezet zijn, eigenlijk continu mee bezig zijn, of mee bezig zouden moeten zijn, om, om, om dat te vergroten. Om Kedusha, om heiligheid te vergroten. Omdat dat ons weer dichterbij God brengt. Dichterbij toen we ooit heel dicht en heel heilig en heel rein waren. De, de status van Adam, nog voordat we uit de tuin gezet zijn. Dus mikwe is reinheid en heiligheid. En dichter komen bij Hakodes Baruchu. Hakodes Baruchu is een van de titels van God. Dat betekent de heilige, geprezen zij Hij. Hakodes Baruchu. Laten we nou een aantal teksten uit de, de, de, de, uit de Torah. En een paar uit de Brit Gadasha lezen. Zowel in de Leviticus. Wayekra, hoofdstuk 20, vers 26. Daarin staat dat Adonai zegt, wees heilig voor mij, want ik ben heilig. En ik heb u afgezonderd van alle andere volkeren om mij een eigendom te worden. In Shemot, dat is het boek van Exodus, hoofdstuk 19, vers 6, daar staat, u zult een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk. In het Hebreeuws staat daar de term, Mamlechet kohanim, Vgoy Kadosh, een koninkrijk van priesters en een heilige natie, een heilig volk. Kohanim In Shemot, oftewel Exodus hoofdstuk 22, vers 31, staat ook weer dat God zegt: U zult mij een heilig volk zijn. Wa je ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik heb hier een paar, er staan veel meer teksten in de Bijbel over, over heiligheid. Maar ik heb even een paar, heb ik, heb ik even op mijn blaadje geschreven. Wajikra, oftewel de Wittekus, hoofdstuk 11, vers 44. Daarin zegt, ik ben Adonai, uw God. Heilig u, wees heilig, want ik ben heilig. Wajikra. Uh, de Witticus 11, vers 45, de, de, de tekst daarna. Want ik ben Adonai, ik ben de Heer die u uit Mitzrayim, uit Egypte geleid heeft om uw God te zijn. Daarom moet u heilig zijn, want ik ben heilig. Dus heiligheid doet er blijkbaar toe voor God. <lacht> nee? hij, hij heeft ook heimwee naar ons. Hij wil ook dat we weer terugkomen naar die Adam-status die we hadden... voordat we uh, aten van, uh, van de boom van de kennis van goed en kwaad. Nou, in de Brit Gadesha lezen we uh, uit Efeze 1, vers 4... Daarin staat al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons gekozen. Ons allemaal gekozen. Ons die één met Mashiach Yeshua zijn. Ja, in, de, in de Bijbel staat Christus, maar ik maak er Mashiach Yeshua van. Omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde. In het boek Openbaring, ik zeg het liefste, ha-hit-ga-loet. ha hit ga -lut, ha -hit ga loot is verstrooiing. Ha-hit kan-doet betekent na de verstrooiing. Dat is de Hebreeuwse term voor het boek openbaring. Hoofdstuk 22 vers 11. Wie onrecht doet, zal onrecht blijven doen. En wie vuil is, zal nog vuiler worden. En die rechtvaardig is, zal nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, zal heiliger worden. Dan laten we met z'n allen bij de laatste categorie horen en blijven horen. En mikwe... Nogmaals, het woord betekent collectie en samenbrengen, is een verzameling van uh, natuurlijk stromend water voor ritueel gebruik. Ja, de meeste mikwas of mikwot, dat is, dat is beerfout, uh, die, in, die binnen gebouwen zijn, is een, is een uh, combinatie tussen grondwater en hemelwater, hè, regen, uh, sneeuw en hagel. Uh, waarom? Om als het ware Bresit na te boot. Uh, hij, hij, hij, hij maakt een uitspansel. Water boven, water beneden. En het is sindsdien altijd zo gebleven. Hè? Als we naar boven kijken zien we de lucht. Daar zit water in. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Dus water om te reinigen. De woorden te villa en baptizo zijn hierin belangrijk. Uh, uh, wij geloven dat ook het Brit Gadesja... ...oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven is. maar het zijn brieven van Joden, door Joden, aan Joden in eerste instantie. En, en hè, in de betreffende gemeenschap is het vervolgens ook doorgegeven aan de niet-Joodse mensen... ...die zich op een gegeven moment aansloten. Dus waarom zouden deze Joodse mannen in het Grieks geschreven hebben? Hè? Waarschijnlijk waren er ongetwijfeld wel mensen, zeker uh, rabbijn Saul, uh, apostel Paulus... ...die ook wel het Griekse uh, waarschijnlijk wel meester was... De joden hebben altijd wel meer dan één taal gesproken. Maar dit was eigenlijk een soort onderontje wat je ziet, wat je leest in, in, in het Nieuwe Testament, in de Brit-Gadasha. Dus waarom zouden deze joden nou in een totaal andere taal met hun eigen mensen spreken? <laughs> dus We geloven dat, het, dat de Brit-Gadasha, die brieven oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven zijn, vervolgens vertaald naar het Grieks en vanuit het Grieks uh, door, Christen, door christenen, in de tijd dat Christendom wel bestond, vervolgens vertaald in alle talen. Dus het woordje tevila, het Hebreeuwse woord tevila, betekent onderdompeling. Ja, dat, dat is heel concreet, daar kun je niks, niks anders van maken. Het Griekse woord baptizo, en er zijn drie woorden, baptizo, baptismo en baptisma. Deze woorden hebben in het Grieks altijd van oudsher onderdompeling betekend, altijd. Dus zowel het Hebreeuwse woord als het Grieks woord betekent onderdompeling... Alleen toen op een gegeven moment het christendom opkwam, heeft het christendom uh, hier en daar wat afgesnabbeld of wat overgenomen van de Joodse traditie. En ze hebben daar, uh, ja, ja, laten we het vriendelijk houden. <lacht> ze zijn heel creatief geweest. <lacht> en uh, ja, ze hebben daar een andere invulling aan gegeven. Maar ook de vertalers hebben een fout gemaakt. Want in onze taal, in het Nederlands, lezen we doop. En het woordje doop zegt eigenlijk helemaal niks. Dat, dat, ja. dat, dat, het woord had eigenlijk onderdompeling moeten zijn. Ik heb jaren geleden van een paar christenen gehoord over een van de enorme feiten, volgens mij in de protestantse gingen, over wat nou de juiste doop is. De onderdompeling of, of besprenkeling, zowel als volwassenen als als kind. En dat daar echt, hè, wat men noemt kerkscheuringen, uh, op een gegeven moment uh, toe heeft geresulteerd. Omdat men niet wist wat de juiste doop was. En omdat christenen niet over het algemeen niet geleerd hebben om, om de Bijbel in Joods perspectief te plaatsen, maar om ook vooral de Tanach te lezen, de Torah te lezen. Want daarin staat. het Ik heb u net al een aantal uh, zaken verteld, en daarin is al duidelijk dat het gaat over onderdompeling, het onderdompelt zijn in water, en vervolgens is daar het nieuwe begin. De Bijbel legt zichzelf uit. De Bijbel zegt duidelijk. Onderdompeling. Alleen in de vertaling is het ineens doop geworden in het Nederlands en in het Engels baptism. Maar sowieso ook omdat christendom die termen uh, op een andere manier gebruiken en er iets anders van hebben gemaakt. Ja, heb je nu dus heel veel christenen die zoiets hebben van: ja, wat is het nou precies? En ik heb dus begrepen dat er echt, echt relaties stuk zijn gegaan op iets wat eigenlijk gewoon in de Bijbel staat. En dat is zo jammer. Dat is zo jammer, want het staat er gewoon. Dit is gewoon verkeerd of niet handig vertaald. Daar had onderdompeling moeten staan. Even terug op het verbond. Hè? Ik ben hier op Messiaans grondgebied, dus ik hoef het niet allemaal te vertellen. Maar even een, een, een stapje terug naar het verbond ook voor de gasten die misschien wat minder nog bekend zijn met messiaanse principes in het verbond en wij zeggen de torah de torah is het verbond de regelgeving de wetten dat is het verbond daarin staan heel veel regelgevingen voor als het ware de ideale samenleving wet is geen verkeerd woord wet is geen vies woord Misbruik van de wet is verkeerd. Maar God heeft de regelgeving gegeven over de feesten, de sabbat, feesten noemen we Moaddim, over het huwelijk, over landbouw, eigendom en eigendomsrecht, strafrecht staat erin, het priesterschap natuurlijk, er staan profetieën in. Maar in het verbond staan ook de reinigingswetten. Nou, we hebben net al in de, de parochiaal iets gehoord van de reinigingswetten. Ne? En dat is dus waar de mikwe in thuis hoort. Je hoort bij de reinigingswetten. Wij onderdompelen ons in de mikwe voor rituele reinheid of geestelijke reinheid. De ritueel is een woord wat een beetje zijn betekenis heeft verloren en wat vaak ook een beetje akelig klinkt. Hè? Want je hebt nu heel veel godsdiensten die verschillende ritueeltjes hebben. Dus ritueel in de Nederlandse taal is niet altijd per se een positieve, geeft niet altijd een positieve associatie. Dus, maar goed, je kunt het ook zien als een geestelijke reiniging. Hè? In, de mikwe hebben we, in, in het principe van de mikwe hebben we verschillende redenen om, om de mikwe te ondergaan. We hebben net al gelezen dat heiligheid belangrijk is en reinheid belangrijk is. En we weten ook dat we onderweg zijn om weer terug te keren, om zo dicht mogelijk bij God te komen. Zoals toen, voordat we uit de tuin geknikkerd zijn, we hebben Yeshua om het kwade te overheersen, te overmeesteren. Dus we kunnen het ook. We kunnen het ook. En dan de mikwe. We kennen meerdere onderdompelingen. En ik zal zo meteen ook een aantal teksten met u lezen. Het staan gewoon in de Torah. Dit zijn principes die er gewoon al staan geschreven. In Jodendom spreken we van... Taharat harat hamishpacha. Oftewel familiereinheid. Of reinheid van de familie. Mishpacha is familie. Taharat stamt af van het woordje Tahara, dat ik al eerder noemde. Dat betekent rein. Taharat ha familie, reinheid. En, en binnen onze tradities kennen we dus meerdere redenen om te onderdompelen van een aantal ook gewoon in de Bijbel staan. Ik noem er een aantal op, nadat we de Jouwa hebben gedaan... Ik regen nu helemaal vol met Hebraïelse termen. Te is het woordje wat in het Nederlands vertaald wordt tot bekering of ommekeer. Te bekering of ommekeer. Ommekeer van wat? Ommekeer van slechte neigingen. Wij zeggen de Jezus hara, de slechte neigingen. Ommekeer van het kwade. want wij hebben de vrije wil om te kiezen... en ook de wijsheid en inzicht te krijgen om onderscheid te zien tussen goed en kwaad... en te kiezen voor het goede... Met Yeshua hebben we de extra kracht weer teruggekregen, die we verloren hadden. Dus we hebben de mogelijkheid om weer hersteld te worden. Maar af en toe maken we nog een foutje. Hè? Wij zeggen, we zijn maar mensen. We zijn maar Adam. Nou ja, eigenlijk officieel Adam van na, na de tuin van Ede, zeg maar. Dus af en toe slip er een foutje in. Af en toe zondigen we, af en toe maken we een overtreding. Nou, als we een ommekeer maken, als we het toegeven aan God, dan, is dat, dan heet dat teshuva. En dat is ook een reden om je te onderdompelen in de mikva. Hoe, hoe, hoe men dat doet, daar zal ik later op terugkomen. En dat hoeft niet per se op bepaalde uh, feesten te zijn. Hè? Het wordt sowieso vlak voor Yom Kippur gedaan en uh, vlak voor Rosh Hashanah. Maar goed, hè, we hebben allemaal persoonlijke levens en er gebeurt heel veel. Het leven is soms heel gecompliceerd. Soms een beetje akelig en uh, soms zijn we zelf ook een beetje akelig. <laughs> en Moeten we dingen recht maken uh, met elkaar en met God. Te nadat we dat gedaan hebben, is dat een reden om te onderdompelen in de mikwa. Want dan beginnen we weer opnieuw. Want hoe je dat moet zien is dat het akelige, het slechte, dat is zeg maar onreinheid. He? Dus dan is er onreinheid binnengekomen, geestelijk gezien. En daar willen we vanaf. Nee, dus dit, dit, is, dit is echt een, een geestelijk principe wat mensen niet moeten zien als een soort placebo. Van ach ja, het zit maar tussen de oren en het is maar een beetje make-believe. Dit, dit, dit, dit werkt echt. Het is een geestelijke reinheid. God heeft geestelijke principes ingesteld. Er is zoiets als een geestelijke onzichtbare wereld. Rein en onrein, heilig en onheilig, ook als we uh, het, het kosher eten, het kashroet bespreken. Het gaat over uh, voedsel, hè? Rein voedsel, onrein voedsel. Dat is dus waar het om gaat. We mogen bepaalde dingen niet eten omdat het onrein is, omdat er anders onreinheid op ons komt. En dan moeten we ons weer uh, bepaalde processen door om ons te heiligen. Want heiligheid is heel belangrijk voor God. We horen heilig te zijn. Een andere... De uh, reden is, ja, dat, dat zit er eigenlijk al in de eerste, bij iedere nieuwe toewijding naar de Eeuwige. Iedere keer als we zoiets hebben van nou, er is zoveel gebeurd, er uh, is zoveel op me afgekomen, ik wil gewoon helemaal opnieuw beginnen met Adonai. is ook een reden om je te onderdompelen in de mikwe. We kennen natuurlijk in Joodse kringen mensen die joods willen worden, dat heet Gior. Die, die, uh, aan het einde van hun proces onderdompen ze zich ook in de mikwe en daarmee worden ze als het ware opnieuw geboren als een Joods persoon en toegevoegd aan, uh, aan het Joods volk, erkend uh, als, uh, als Joods persoon met de status Joods aan het huis van Israël maar ook wij natuurlijk hè? en ik heb natuurlijk ook al wat verteld over christendom ja, de christenen hebben het overgenomen als mensen tot het geloof komen bij ons is het als mensen Yeshua aan willen nemen als mensen het licht zien hij is de Messias. ik wil inderdaad op godsdienstig leven en het uh, aan het verbond houden en ook streven om die heilige adam te zijn van toen way back when dan uh, is daar ook die onderdompeling. Ja, christendom noemt dat de doop andere redenen om te onderdompelen is vlak voor de Shabbat. Er zijn heel veel, vooral orthodoxe Joden die onderdompelen zich vlak voor de Shabbat. Vlak voor rosh Chodesh is ook een hele mooie reden. rosh Chodesh is de nieuwe maandag. Vlak voor de, elke feest van de Heer, of het nou, of, of nou pesach is, of Yom Kippur, of, of, of, of, of misschien zelfs Purim. Dat is ook een reden. Dat mag je natuurlijk zelf weten om u onder te dompelen, om als het ware ook geestelijk ...helemaal klaar te zijn voor de start van, de, van een nieuw feestelijk seizoen. Um, maar het mikwe wordt in Joodse kringen vooral als een vrouwen aangelegenheid gezien. Omdat vrouwen het voornamelijk gebruiken. En maandelijks gebruiken. Ik ga niet in al te veel detail in. Want dat vind ik niet zo uh, fijn voor de mannen onder ons. <laughs> maar je begrijpt wel wat ik bedoel. En dat staat in de Leviticus, oftewel kra, hoofdstuk 15... Dat hele hoofdstuk is goed om te lezen. En in tussen vers 19 en 29 wordt specifiek over de vrouwelijke maandelijkse toestand gesproken. We hebben onze maandelijkse toestand, tenzij we een bepaalde leeftijdsgrenzen overgaan. En je hebt de eerste zeven dagen waarin het gedoetje plaatsvindt. Als het voorbij is, stellen we nog zeven dagen. Dus de dus twee keer zeven dagen: gedoetje. Nog een keer zeven dagen en dan zeg maar de dag na die zevende dag, zeg maar de achterdag. dag, dan onderdompelen we ons in het mikwe. In de Bijbel staat daar niet het mikwe, maar dan staat er dat de vrouw dan naar de tempel gaat om een offer te doen. Maar omdat de onderdompeling en het gebruik van water en de reiniging van het water zo vaak beschreven wordt in de Torah, hebben de rabbijnen he, vanuit de Joodse traditie op een gegeven moment de mikwe daar ook aan vastgeknoopt. He, omdat het ook een, een, een teken is van reinheid. Als we in onze maandelijks gedoetje zijn, zijn we officieel onrein. En we willen weer rein worden. Dus dan heb je daar weer die mikwe. En dan is daar weer een nieuw begin, als het ware. Voor een nieuwe cyclus van de maand. Dat staat in de Witicus hoofdstuk 15. En met name vers 19 tot en met 29. Vlak voor het huwelijk dompten mensen zich ook onder, zowel de man als de vrouw. Weer het idee van een nieuw begin. Onderdompeling, om weer helemaal fris, zowel lichamelijk als vooral geestelijk, klaar te zijn voor, uh, voor het huwelijk. Maar ook na de geboorte van kinderen. Dit is wat minder bekend uh, bij, uh, bij niet-joodse mensen. En ja, ik ga daar niet, niet al te veel op in, maar we lezen dus in de Brit Godesha dat Mirjam, de, moeder van, de aardse moeder van Yeshua, dus ook afgezonderd was. En dat heeft dus hiermee te maken. Hè? Ze was uh, hoogzwanger en op een gegeven moment ging ze bevallen. En dan moet een vrouw afgezonderd worden. Dat staat in de Witticus, hoofdstuk 12, daar kunt u het lezen. Als een vrouw een jongen heeft gekregen, dan is ze 33 dagen onrein en dan moet ze zeg maar de 34ste dag... Onderdompelen in de mikken. En bij een meisje is dat 14 dagen. En dan dus de dag daarna, onderdompelen in de mikke om weer uh, rein te worden. En, en waarom is dat ook zo belangrijk? Uh, natuurlijk ook vanwege de tempeldienst. Hè? De, de, de tempel was er toen nog. En mensen gingen graag naar de tempel om offers te geven, ook om te bidden. En als je onrein was, dan, dan, ja, dan, dan mocht dat, mocht je daar niet zomaar binnenkomen. Hè? Nu is de tempel er niet, maar het principe blijft nog steeds bestaan. We missen een aantal zaken, maar dat geeft niet. Gods verbond is er nog steeds. De principes gelden nog steeds. Dus, trouwens deze presentatie, die krijgt u van de voorganger gepresenteerd. Dan kunt u anders nog eens nalezen, ook de Bijbelteksten. Ook na genezing, of bij genezing moet ik zeggen, van ziektes. Er zijn mensen die ziek zijn geweest. En op een gegeven moment weer, uh, weer opgeknapt zijn. Dat is ook een reden uh, binnen onze gingen om je te onderdompelen. Weer hetzelfde principe, want je bent genezen, een nieuw begin. Er is onreinheid gekomen, dus officieel is de onrein. En je wilt weer rein worden, dus onderdompeling ook daar dat je een, een dood lichaam hebt aangeraakt en dat, dat kom je niet onderuit hè. mensen gaan overlijden soms en zeker als het familieleden zijn ja je moet mensen begraven bijna iedereen van ons heeft wel een keer een, helaas een, een, een lichaam een, een overleden lichaam een levenloos lichaam aangeraakt dat is ook een reden om daarna te onderdompelen in de weekclub Daardoor nog een extra aanvulling we hebben natuurlijk ook het principe van de rode heffer de rode koe dat heel specifiek hiervoor bedoeld is dat het hele volk door middel van het besprenkelen van het bloed van de rode koe rein uh, wordt vanwege dit vanwege het aanraken van een dood lichaam nou dat we hebben nog geen tempel en de rode koe-procedure is nog niet in werking gegaan. Dus de rabbijnen van uh, vroeger hebben bedacht: van nou ja, weet je, als mensen nou op zijn minst naar de mikwe gaan, dan zijn ze niet van reiner als daarvoor. Dus um, maar ik heb net al verteld over, uh, over voedsel, het kosher eten. Daarin wordt dus ook gezegd: als je iets hebt gegeten wat niet kosher is, wat dus niet heilig is, niet rein is. Ik herhaal bewust een aantal zaken. Dan komt er dus onreinheid, daar wil je vanaf. En dat is dus ook een reden om te onderdompelen in de mikwe. Dus alles wat we doen is niet alleen geestelijk, is niet alleen fysiek, maar ook metafysisch, ook geestelijk. Want die twee gaan bij elkaar. God is zichtbaar in de onzichtbare wereld. Dat klinkt een beetje dubbel, maar we kunnen God niet letterlijk in leven blijven zien. Maar hij is er wel, naar is in ons allemaal. Dus die, die, die twee principes die hij uh, heeft ingesteld vanaf Berezit, die doen ertoe. Dus het, het is alles behalve een placebo. Heiligheid is geen buzzword, het is geen, geen, geen hype. Het is echt een gegeven waar we ons aan uh, moeten houden. Even nog terug naar de term Edame le Elion. We zijn Adam, mens, van de grond, Adama. Genomen en ge geschapen. We zijn gemaakt, elohim, naar of in het beeld van God. Uh, het is onze bestemming om edame le elion te zijn, te zijn zoals God. Deze term edame le elion staat letterlijk in de Bijbel. In Jesaja 14, vers 14. En dan ga ik u misschien een beetje laten schrikken, maar dat is, dat is, dat is het hoofdstuk waarin. De engel Lucifer, in het Hebreeuws zeggen we Helel, begint te spreken met een hele hoop godspaar, arrogantie. En maar dat is bijzonder, want nogmaals, het woordje Edame stamt af van het woordje Adama, en dat zijn wij, wij zijn Adam, de mens. Lucifer of Helel zegt, maar ik, en het is een engel, hè? een engel is, is geen mens, ik zal me verheffen boven God... Ik zal niet alleen maar gelijk zijn aan God, maar ik zal ook boven God staan en ik zal mijn troon boven die van God verheffen. En dan in zijn zinstelling gebruikt Lucifer Edame de elion. Nou daar kunnen we heel lang op doorgaan, maar wel even een gedachte. Is het niet typisch dat een engel, een wezen dat geen mens is, een menselijke term gebruikt? Edame is onze term. Wij zijn Edame. Wij horen Edamele El te zijn. Want hij heeft ons met Zellem Elohim gemaakt, naar het beeld van God. En dan hoor je een, een, schep, een schepping, een, een schepsel, sorry, een engel zeggen. Ja, maar ik zal eigenlijk net zoals de mensen zijn en tegelijkertijd mij tegen God keren. Hij zegt als het ware, ik wil Edamele Elion zijn. Ik zal mij door mensen... Tegen God keren en me verheffen boven God. Begrijpt u? En is dat niet de wereld waar we in leven? Er zijn heel veel krachten, heel veel mensen die tegen God zijn, die anarchistisch zijn, die seculier zijn. Heeft heel wel niet voor een belangrijk deel zijn, uh, zijn doel bereikt? Een engel gebruikt een term wat eigenlijk ons toebehoort. Wij zijn Adam, wij zijn Edam en Elion. De letter Mem, de Hebreeuwse letter Mem, is de dertiende letter van het Hebreeuwse alfabet. Dit is uh, de, de, de open en dit is de gesloten versie. Deze, uh, de eerste versie zie je vaak aan het begin van de zin. En, uh, en in het midden van het van, van woord moet ik zeggen, sorry. En dit is de sluit Mem die je aan het einde van het woord ziet. En de Mem is bijzonder, want de Mem is als het ware de letter M. De M van Maim. En het woordje Maim begint met de open Mem en eindigt met de gesloten Mem. Maim. En de Mem heeft de numerieke waarde 40. En um, in, in Joodse kringen hebben we daar bepaalde gedachten bij. Um, als we denken aan de Mik, denken we dus aan een, een open verbinding open verbinding van natuurlijk stromend water als het binnen een gebouw is probeer we dat zoveel mogelijk na te bootsen door regenwater en grondwater op een gegeven moment samen te laten komen en zo natuurlijk mogelijk zonder zoveel mogelijk poespas in zo'n bad te laten vloeien. Een mikwe is eigenlijk een soort klein zwembad eigenlijk. Met als uitzondering dat er een soort technisch stuk aan vooraf gaat, een soort loodgieterswerk om regenwater en grondwater samen te laten komen en vervolgens dan in dat zwembadje samen te laten komen. Dus de, de, de OPM is als het ware een symbool voor de mikwe. En we gaan als het ware hier naar binnen. Dan zijn we in de mikwe... Wij onderdompelen ons en onderdompeling doe je zelf. Niemand duwt je onder het water. Dat is iets wat het christendom bedacht heeft. En je gaat ook helemaal niet naar achter, want dat is onnatuurlijk. Je gaat naar voren, want dat is een teken van aanbidding en een teken van overgave. Dus we komen binnen in de mikwe. Er staat vaak wel iemand bij, een getuige. Hè? En die getuige, die kijkt gewoon of je wel helemaal onder water bent, né? want anders moet je nog een keer uh, onder. We gaan naar binnen, we onderdompelen ons en vervolgens gaan we nu weer uit en we beginnen opnieuw in ons leven met een nieuwe fase en een nieuwe cyclus. Ziet u dat? De, de, de bril is zo mooi, dus we zien hier heel veel, uh, ook visueel gezien, principes van de mek-weer terugkomen. We komen naar binnen, en zo komen we er als het ware uit en we beginnen een, nieuw, een nieuwe cyclus, een, nieuwe, een, nieuwe, een, een, een, een, ja, een nieuw begin in ons leven. Um, wat nog leuk is om te vertellen, is dat de men, um, als je goed kijkt, lijkt het twee Hebraïlse letters in zich te hebben nog. En hoef je helemaal niet uh, heel diep te turen hoor. Ik ben niet van de Kabbalah, ik, heb geen, uh, ik ben niet van de hokus Je kunt gewoon zien dat hier een letter is en hier een letter deze, dit lijkt op de letter noem, dat is zeg maar de letter N. En deze hier lijkt op de letter waf. Nou de noem is de letter die naar de mem komt, maar uh, is voor ons ook een, een symbool van uh, het zijn van een dienstknecht. Nee? Want het beeld als het ware iemand uit die geknield of gehurkt gaat. En de waf... Is, uh, is uh, het teken van het, de verbinding tussen hemel en aarde. Dus is het niet mooi dat in de mikwe, de plaats waar we als het ware opnieuw beginnen, rein worden, weer heilig worden. Wij, die dienstknechten zijn van God, netjes shua, als je Messiaans bent, die de verbinding is tussen hemel en aarde, waarmee we ook de verbinding letterlijk tussen God en ons weer sterker maken, weer dichter, uh, dichter bijbrengen. Ziet u dat? Dat is ook even een bijzonder gegeven. Nou, waarom 40? Uh, nou, het heeft de getalswaarde 40. En wij verbinden vervolgens het getal 40 aan de mikwe. Uh, en dit is, dit is rabbijnse traditie. Dit is nergens in de Bijbel staat dat God zegt, denk eraan... Zo mikken we met 40 CA. En 40 CA, even op mijn briefje kijken, is ongeveer gelijk aan 293 liter. Maar wij hebben het getal 40 als het ware... Ja geadopteerd omdat het getal 40 ook meerdere keren in de bijbel voorkomt als het getal wat gaat over transformaties, het getal van tijdperiodes We waren 40 jaar in de woestijn totdat een nieuw begin aanbrak we hebben net al gesproken over de ark van noach het regende 40 dagen en 40 nachten en toen was daar een nieuw begin de regeringsperiodes van koning david en salomo is 40 jaar heeft 40 jaar geduurd en zo zijn er wel meer voorbeelden op dus 40 is een belangrijk getal en daarom hebben rabbijnen gezegd, weet je wat, dat lijkt ons wel leuk, om een mikwe die in gebouwen plaatsvindt of iets daarbuiten, om het op zijn minst met 40 CA, oftewel 293 liter regenwater te laten vullen, zo natuurlijk mogelijk. Nou, we zullen zo meteen lezen over mikwas in de, in de, in de Brit Gadasja. Maar als we het even hebben over de mikwe, want je kunt er zelf een maken. Maar er zijn al natuurlijke mikwe's. De oceaan is een natuurlijke mikwe. De zee is een natuurlijke mikwe. Elke rivier en beek met een open verbinding is een natuurlijke mikwe. Ja, en ik had het net over het getal 40 en die 40 CA... Ja, dat wordt echt heel streng gehanteerd in orthodox en liberaal jodendom maar hè, het staat nergens dat god zegt dat dat zo moet en als we denken aan de aan de aan de natuurlijke mikwes, de oceaan en de zee daar zit echt wel meer dan 40 jaar regenwater in dus euh, <laughs> inmiddels dus uh, hè, dat, dat, u mag het zo hanteren, maar het is, niet, uh, het is geen harde noodzaak. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, hè, ik heb helemaal geen zin om te gaan. zitten pielen met liters. Ik zeg gewoon, ik vul het met 40, voor 40% met regenwater en 60% tapwater. Of andersom, 60% regenwater en 40% tapwater. Waar het om gaat is dat we als het ware het idee willen nabootsen van water boven en water beneden. Wat samenkomt in een mikwe. Water op zichzelf, Mayim op zichzelf, en dat is wetenschappelijk inmiddels bewezen, heeft de kracht, heeft de ingrediënten om te reinigen. In fysieke zin is water een van de weinige vloeistoffen die echt een reinigende werking hebben. En ook geestelijk werkt dat zo. Het gaat om water. En nogmaals, we willen gewoon wat er in Berezit gebeurt zoveel mogelijk nabootsen. Dus, en Bikwen is in principe gevuld met gedeeltelijk regenwater en gedeeltelijk grondwater. Uh, ja, het is een soort noodgieterswerk om het zo natuurlijk mogelijk in het bad te laten vloeien. Lukt niet altijd. En dan moet je het dus zelf handmatig vullen. Nou, dat is bijna mochton in orthodoxe kringen en in sommige liberale kringen. Maar ja, het is soms niet altijd. Even, uh, het lukt niet altijd, hè? En, en als we ook kijken naar, um, naar het verhaal in de tabernakel. Hè? God riep Moshe op. Om bijvoorbeeld, um, hè, nu ben ik de Nederlandse term kwijt. Haal water en vul het met water. God zegt niet wacht maar totdat de regen het helemaal vol heeft uh, gedrukt. Hè? Dus het was wat. Ja, ja, sorry. Ja, ik spreek heel veel in het Engels, dus soms, uh, soms uh, ontvalt me wat. Nee, dus het is niet erg als je het op die andere manier doet, maar het is mooier, wij vinden het mooier als je het voor elkaar krijgt om regenwater en, en, en, en tapwater of grondwater zo natuurlijk mogelijk zonder menselijke uh, uh, tussenkomst kan laten vloeien in dat bad. Of je springt gewoon, <laughs> of je onderdompelt je gewoon in de rivier of een oceaan of een deek met open verbinding. In de Brit Ganesha lezen we over mikwot. De rivier de Jordaan is nog steeds een actieve, uh, kozere mikwa. En dat staat onder andere in Marcus 1, vers 4. In Matthäus hoofdstuk 3 lezen we dat Yeshua zich onderdompelt. Maar hier komt dus weer die verwarring. Want dan zeg ik gisteren van ja, maar er staat toch geschreven dat Yoganan Yeshua gedoopt heeft. Ja, en dan dacht ik: van ja, maar dat, dat kan helemaal niet. Ten eerste bestond het christendom niet, dus die man heeft zich niet op de christelijke manier gedoopt. Hij heeft zich op de Joodse manier gedoopt. Want Yeshua was en is nog steeds Joods. En dat wilde dus zeggen dat Jochenan gewoon de getuige was. He, ze stonden allebei in het water, Yeshua heeft zich ondergedompeld. En Jochenan was gewoon de getuige. He, maar in de Bijbel, in de vertaling is het zo vertaald, waarin het dus lijkt alsof het op de christendom manier is gebeurd. He? Dat hij letterlijk Yeshua onder water geduwd heeft of achterover heeft laten slaan. Dat is, dat, dat, zo is het helemaal niet gegaan. We lezen over Siloach, oftewel Siloam. Zo is het vertaald naar het Nederlands Siloam. In het Hebreeuws staat Siloach. Dat staat in Johannes, oftewel Johannes 9, vers 7. Daarin staat, dat is de genezing van de blinde man. We hadden net al, ik had net al gezegd dat na een genezing het ook gebruikelijk is dat mensen zich onderdompelen. In dit geval had Yeshua de blinde man genezen. Hij had een, ik zal het even heel beleefd zeggen, een prakje op zijn, op zijn ogen ge, gezet. En Yeshua zegt ga naar Siloam en was je daar. Nou, dat is de onderdompeling en toen kon hij weer zien. Dus is eigenlijk een soort parallel, want ja officieel, hij had zijn ogen nog niet overgeslagen. Hè? Hij, hij tastte als het ware nog naar, naar het meer en daar onderdompende hij en Toen opende hij zijn ogen. Maar goed, je hebt nog steeds die verbindenis met dat genezing en onderdompeling om een nieuw begin te maken. Uh, in dit geval lichamelijk, omdat hij dus blind was. En blindheid is een vorm van onreinheid. En we lezen over Bethesda in Jochenam, oftewel Johannes 5, vers 2. Bij de schaapspoort in Jeruzalem was de vijver Bethesda met vijf zuilengallerijen. Nou, rondom de tempel zijn er ook heel veel mikwot, heel veel mikwot. Die, ze vinden volgens mij nog steeds een nieuwe mikwas. Dus zo zien we dat dit echt een Joodse uh, traditie is, een Joods principe. En, en dat ook niet-Joodse mensen zich, uh, zich hier aan kunnen houden. Omdat het echt een geestelijk principe is wat God ons heeft gegeven. Omdat het met heiliging en reinheid te maken heeft. Iets heel interessant. Handelingen, hoofdstuk 8. Daar lezen we over de Ethiopische... Joodse man. En daar zijn ontzettend veel discussies over. Ja, was hij dan wel of niet-Joods? Ja, hij was Joods. Want, en mensen moeten gewoon goed lezen. <laughs> daar kom je al een heel eind mee. De Bijbel legt zichzelf uit. Hij kwam van Jeruzalem, van de tempel. Want uh, er staat duidelijk dat hij uh, Adonai heeft aanbeden in de tempel. Hij kwam van Jeruzalem. Terug naar huis, hij ging terug naar huis en daar heeft Philipus hem uh, aangetroffen. En daar begon hij te spreken over waar Jesaja 53 nou eigenlijk over ging. Deze man las de zever Jesajahu, de rol van Jesaja in het hebreeuws dus de deze man was joods okay. er zijn niet zoveel niet-joden die Brils kunnen lezen het kan dat hij het geleerd heeft Er zijn ook in onze tijd niet-joodse mensen die het Brils kunnen lezen maar deze man was echt joods want hij was dus in de tempel aanwezig van jongens en hem terug naar huis en dan lezen we even in twee verschillende vertalingen een kamerling en een machtige heer van Candace, de koningin der Moren. in het boekvertaling toen Philippus op die weg liep, dan ga je wagen voor ze rijden. In die wagen zat een voorname Ethiopiër. Hij was minister van Financiën in de regering van koningin Candes van Ethiopië. Nou, in, in de meeste vertalingen staat er enig. Het woordje enig. Nou, dit is om twee redenen een interessante discussie. Omdat uh, deze man uh, op een gegeven moment hè, als het, het inzicht kreeg dat... Jesaja 53 over Yeshua gaat, over Masjia van dat hij gekomen is. En toen hij dat begreep, wilde hij zich dus laten onderdompelen. En op een gegeven moment lees je dus ook dat ze langs een rivier gaan. En de Joodse man zegt, "Hey, mikwe, rivier. Ik wil me laten onderdompelen. Want hij had de toewijding gemaakt aan God, aan Yeshua. Want ik geloof vanaf nu ook in Yeshua, hij is de Messias, ik geloof het. Een nieuw begin wilde hij maken met God, met Yeshua, en hij heeft zich dus laten onderdompelen. Er staat dat Philippus ook het water inging, maar niet om hem he, te duwen, maar om als het ware getuigd te zijn dat hij helemaal ondergedompeld was. En er staat op een gegeven moment dat Philippus door de geest weggevoerd werd. Dat lijkt me bijzonder om mee te maken. He? U zit er en ineens zit u er niet meer. Zo, zo. U loopt rond en ineens bent u weg. Dat, dat, dat idee. Dat lijkt me heel raar om mee te maken. Door de geest weggevoerd. Maar in de meeste vertalingen, waaronder ook in het Engels, staat er dat deze man een enug was. En dit, dit heeft even niet zoveel met de mikwe te maken, maar is dus even een zijspoortje. Want nogmaals, dit, is, dit staat in de Brit Gadesha. De Brit Gadesha is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven, vervolgens vertaald naar het Grieks. Het Hebreeuwse woord is saris. En het woordje saris betekent een ambtenaar, een beambte. In het Grieks is het vertaald naar enugos. En zo werd deze man ineens zijn enig. Maar dat klopt helemaal niet. Waarom klopt het niet? En er staan maar een paar regels in de Bijbel over deze man. En nogmaals, de Bijbel legt zichzelf uit. De Bijbel legt uit wat, uh, wat hij was. Er, hij was wat er staat geschreven dat hij was. Hij was een ambtenaar. Ne? Er staat in de Statenvertaling een machtig heer van Kennis, koningin der Moren. In het boekvertaling, hij was minister van Financiën in de regering van koningin Candes. Hij was een hoge ambtenaar. Hoe komen ze dan ineens aan het woordje enig? Hij was geen enig. Hij was een hoge, want dat zegt het Hebreeuws. Nou, omdat de meeste Hebreeuwse woorden ook meerdere betekenissen hebben. Het woordje saris in het Hebreeuws betekent voornamelijk hoge ambtenaar, maar kan ook enig betekenen. En blijkbaar hebben de christelijke vertalers van de Bijbel zich blind gestaard op het woordje enig. En zo is enig vertaald naar enugos. Of de, de, de tweede betekenis van het woordje saris, het Hebreeuwse woordje saris, vertaald naar enugos. En dat is dan enig geworden. Wat eigenlijk heel raar is, want er staat geschreven wat hij was. Hij was geen enug, hij was een hoge ambtenaar. De voornaamste betekenis van het Hebreeuwse woord saris. En zullen we even een voorbeeld hoe bepaalde dingen echt verkeerd vertaald zijn... Nou, even terug naar uh, mikwe. We hebben al gesproken over de verschillende mikwot. Volgens de Joodse traditie dompten we ons drie keer onder. En waarom is dat? Dat staat nergens letterlijk in de Bijbel beschreven. Maar wij onderscheiden drie vormen van, uh, van fouten. Hè? Get, de zonde. Uh, Avon, ongerechtigheid. En Pesha, een overtreding. Hè? Dus vormen van onreinheid. Daarom onderdompen we ons drie keer onder. En er staat dus een getuige bij om te, te zien uh, of we helemaal ondergedompeld zijn. We lezen in Twee Koningen, hoofdstuk 5, het verhaal over Naaman. Dat was een Arameer en uh, hij moest zich zeven keer laten onderdompelen. Hè? Dus er zijn Messiaanse mensen, uh, ik weet van de Messiaanse rabbijnen in Amerika, die dat af en toe doen. Sommige mensen vinden het nodig om zich af en toe zeven keer te laten onderdompelen. Dat is helemaal aan u. Maar het gaat is dus in ieder geval één keer. <laughs> en dan helemaal ondergedompeld. Onze traditie is drie keer vanwege de drie vormen van, van fouten die je kunt maken. En verder bent u er helemaal vrij in hoe u dat verder invult. Al deze teksten kunt u zelf lezen. Ook uh, heb ik hier een braga's in staan om je te onderdompelen. Uh, die we noemen voordat we ons onderdompelen. Uh, als we Yeshua aannemen en een braga. Uh, als mensen zich willen onderdompelen om andere redenen, maar die, die kunt u later, uh, later uh, lezen in de presentatie. Ik heb ook een infograph gemaakt, dus u krijgt de audio van Wim, u krijgt de PowerPoint-presentatie en u krijgt mijn infograph. Dus ik zorg heel goed voor u vandaag. <lacht> um, ik heb al gezegd, uh, dus de bergaan kunt u later kunt u die, uh, nalezen. Ik heb al gezegd dat zeeën en oceanen en open rivieren. Al en mikwa's zijn. Maar u kunt ook naar uh, openlucht plassen. Op, uh, op dit moment woon ik in een uh, lage flatgebouw. Uh, ik kan geen eigen mikwa bouwen, dus ik ga naar een plas een kosheren plaats. Er zijn openluchtplassen. Ik heb ook de link toegevoegd waar u naartoe kunt gaan. Uh, van openluchtplassen waarvan het waterkwaliteit goed is gekeurd natuurlijk. Hè, want u wilt zich niet onderdompelen en vervolgens met een potentiële ziekte naar huis keren. Dus er zijn uh, rivieren, er zijn plassen en, en uh, zwembaden staat er zelfs die kosher zijn. Wij noemen het mikwe het levend water. Nee? Wij als Messiaanse mensen noemen Yeshua het levend water, maar dat zit dus weer vast aan het mikwe, heiliging, reiniging, lichter komen bij God. En als het dus echt niet kan, dan het zwembad. Dus om het even af te ronden, wij zijn Adam, bedoeld om betzelem Elohim te zijn. Of we zijn gemaakt betzelem Elohim in het beeld van God. Om te zijn als God. Maar daarvoor moeten we ons wel reinigen en heiligen. En de mikwe, wat hoort bij de reinigingswetten in ons verbond, is daar een van de belangrijkste pijlers in. Dank u wel.